Kelly van Tein met het NOS-journaal. Turken kunnen op reizen. De Turkse minister van EU-zaken Chelik sluit uit dat Turkije en de EU er binnen drie weken uitkomen. Dat zei hij tegen de NOS. Chelik is in Nederland om met minister Koeners van Buitenlandse Zaken te praten over de impasse. Nederland is nog tot 1 juli EU-voorzitter. Dan neemt Slowakije het over. Het visumvrij reizen is een verkiezingsbelofte van de Turkse president Erdogan en onderdeel van de vluchtelingendeal met de EU. Maar om dat te regelen moet Turkije ook de antiterreurwetgeving aanpassen en dat weigert de Turkse regering. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is boos dat er internationale druk wordt uitgeoefend op de Verenigde Naties. De VN had aanvankelijk Saoedi-Arabië op een zwarte lijst gezet, omdat het land kinderrechten schendt bij de strijd in Jemen. Toen Saoedi-Arabië daarop dreigde de financiële steun aan de VN in te trekken, werd het land weer van de zwarte lijst afgehaald. Burgerrechtenorganisaties spreken daar schande van. Ban zegt dat hij wel moest toegeven, omdat andere projecten voor kinderen in gevaar zouden komen door geldgebrek. Ban noemt het onacceptabel. Acceptabel dat lidstaten bovenmatige druk uitoefenen. En dat zijn volgens ingewijden ongebruikelijk harde woorden. Het tv-programma Zondag met Lubach heeft de Zilveren Nipkoff-schrijf gewonnen. De prijs wordt elk jaar toegekend door tv-critici. Het NPO Radio 5-programma Adres Onbekend... won de zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma... of de beste radiomaker. In dat programma van de KRO-NCRV worden mensen herenigd... die elkaar uit het oog zijn verloren. Dit jaar is ook een ereprijs uitgereikt... aan het NOS-programma Met het Oog op Morgen. Dat bestaat dit jaar 40 jaar. Het weer tot slot vanuit het noorden en westen neemt de bewolking toe... maar het blijft vrijwel overal droog. Er kan een spatje vallen vannacht... Morgen is het overwegend bewolkt. Soms is er ook zon. Het blijft meest droog en de temperatuur ligt tussen de 17 en de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Hilversum en Eembrugge, 5 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Knopendel 11 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is een ongeluk gebeurd... bij Knoopend De vertraging is daar flink opgelopen. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Verkeer richting Alkmaar kan omrijden via de A4 en de A10. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Ja, ze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 Ik Port!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 Baby So sad to see you fade away I like boy man on, man, I like, I, man. I like to think that I was just myself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 6.9 is Zon, Zee Zandvoort en Zomerhits. Wake is. The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 Sueñas, con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. Si te quedas, o te vas.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 No je lloras casi un río, tal vez te Que te hace llorar. In en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort.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 <laughs> si je iets no? En dan, en dan, en idea? en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en Scusa in fondo scusa, tu che dai? Mi venuta una pensata, nella tana l'ho portata, l ho versato un'aranciata, lei si è una risata. La mia whisky si è aggrappata, i e 5 litri sè scolate. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, racciappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea? Quale idea?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 Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.